Goedenavond. Drie mannen zijn veroordeeld... voor het ontvoeren en beroven van een man nadat ze hem op een date hadden gelokt. Het slachtoffer werd benaderd via Snapchat. Uiteindelijk werd hij gedwongen zijn telefoon en bankpas af te geven. En omdat het ophogen van de betaallimiet pas de volgende dag inging... hebben ze hem een nacht lang opgesloten. De een van hen krijgt 40 maanden cel, de andere twee een taakstraf... omdat ze minderjarig waren. En er zijn nog meer speelgoedpoppetjes gevuld met zand, teruggeroepen. Het kan zijn dat er asbest in zit. Het gaat nu om poppetjes van de firma Toy Toys, ze heette Puffers. Eerder deze maand werd er alarm geslagen om asbest in speelzand... en eerder riep de Action Marskramer en Top 1 Toys als speelgoed met zand terug. De twee mensen die vanmiddag dood werden gevonden op een vakantiepark in Limburg... zijn niet door een misdrijf om het leven gekomen. Politie wil niet zeggen wat er dan wel is gebeurd. Een van de lichamen werd gevonden in het water en de ander lag aan de kant. In Duitsland heeft een politicus van Alternatieve voor Deutschland... een geldboete gekregen voor een verkiezingsposter. Daarop was een nazi goed te zien. De politicus weet dat die strikt verboden is in Duitsland... maar keurde de poster toch goed. Hij moet nu van de rechter bijna 12.000 euro betalen. En dan nog het weer van Weerplaza. Het klaart op en het wordt geleidelijk droog. Vannacht gaat het vriezen tot min 3. Morgen droog, een mix van wolken en zon... en tussen de 1 en 5 graden... En dan de situatie op de weg. Kielverkeer van Flitsmeister. Met op dit moment geen vertraging gemeld. Wel een flitser op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar staan ze bij 71,2. New Music. Judith Nieuwe muziek zometeen in de repeat of niet. En jij bepaalt of je hem vaker wilt horen hier bij Q-Music. Eerst in Magic Dragons. Dit is Thunder.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 Well, I You better show me and I just might... Nieuwe muziek, dit keer van een opvallende samenwerking. Aan de ene kant Reinier Zonneveld, onze eigen technoman... die veel ja, techno-beukers uit de speakers knalt. En aan de andere kant Gordo, dat is een Amerikaanse DJ. die juist meer is van de zon, de house, de Latin vibes. Ja, die twee hebben elkaar dus gevonden in de studio. En daar is sinds een paar dagen uh, dit uitgekomen. Het nummer Loco Loco. En we zitten inmiddels in ronde 6 van Repeat of Niet. En ja, nu is het zo dat beide DJ's het nummer hebben geschreven en geproduceerd. Maar de DJ Gordo, die Hoor je dus ook terug in het nummer? Ja, dit was uh, tijdens de opname van het nummer. Ha. <laughs> ja, dit hoor je dus terug in het nummer, zoals ik al zei. Komt hij, komt hij, die zucht. Ja, hoor je hem? Nou, zo meteen nog even goed luisteren zou ik zeggen dan hoor je hem nog een keer. Ja, en als je dan toch goed luistert, dan ben ik ook heel benieuwd naar je mening. Wat vind je van Loco Loco? Is dit een repeat of een niet? Laat het vooral weten met een audioberichtje in de Q Music app. Repeat, repeat. repeat. repeat. of niet? Yeah. In repeat of niet? Jij mocht je mening geven over dit liedje. Repietje! Ja, loco, loco, loco, doe maar repeat! Ik vind hem wel leuk. Hey Judith, hoe gaat het met je? Nou, uh, die loco, loco, die mag je voor mij direct uh, wegschuiven, want ik vind het verschrikkelijk. Oké, okay, duidelijk. Wat een goedkope onzin! Sorry! <laughs> ja, voor mij. Een voorzichtig repeatje. Oh, okay. Dikke repeat. Nog een keer. Prima. Ja, Ellie zegt nog alsjeblieft nee, dikke niet. Albert zegt repeat. Crismo zegt repeat voor loco, loco. Uh, Lucienne zegt repeat. Klinkt heel erg lekker. Harm zegt een nietje voor mij. Uh, Lina zegt repeat. Heel erg graag zelfs. Repeat. Repeat. repeat. Of niet. Ja, nog niet heel overtuigend, maar alles bij elkaar opgeteld... is het dus wel een repeatje. Ja, morgen om kwart voor vier ga je hem nog een keer horen bij Wim. Ja, sommige mensen die uh, doen drie keer over een mailtje voordat ze hem sturen. Maar er is een wereldster die er dertien jaar over deed voordat hij een nummer uitbracht. Ik ga je zo vertellen over wie dat gaat. Eerst Pink bij Q. Right, right, turn off the lights, we gonna lose our Yes.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 This is empty. That sucks. So if you're too school for cool. A page. schrijft Sienna Spiral en die on this heel. Ben jij een perfectionist? Ja, dat als je iets wil doen, dan moet het goed zijn. Of het nou een, een kast in elkaar zetten is, een mailtje versturen waar je dan nog drie keer de zinnen van herschrijft. of je bed opnieuw opmaken, want er zit één foutje in het laken. Nou, misschien snap je dan ook wel waarom David Guetta er precies dertien jaar over heeft gedaan. om het nummer Beautiful People uit te brengen. I don't know, maybe 50 to a hundred different versions. En hij was never happy with it. Ja, hij was gewoon nog steeds niet tevreden. Hij bleef maar aanpassen, opnieuw opnemen, weer veranderen. Maar na 13 jaar en meer dan 100 versies kon hij eindelijk zeggen dat hij er alles had uitgehaald wat erin zat. Ja, en we kunnen zeggen wat we willen hè, over die 13 jaar. Maar door zijn perfectionisme is dit uiteindelijk wel een mega hit geworden en belandde het uiteindelijk dan ook op plek 4 in de top 40. Dit is Beautiful People bij Q Music. Zero you're Ik ben even heel erg benieuwd, uh, hoe was jouw dag tot nu toe? Hopelijk verliep uh, alles op uh, rolletjes. Ja, want soms heb je van die dagen tussen zitten alsof echt alles misgaat. Nou, zo'n dag was het bij mij. Uh, ik stond op een gegeven moment gewoon echt als een klein meisje... zowat huilend en stampvoetend in de sportschool. En ik ga je zo meteen vertellen wat er aan de hand was. Ook muziek komt eraan van Averjack en Allo Black...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 misschien wel eens af. Nou, ik kan je vertellen, zo'n dag was het voor mij vandaag. Ja, vanochtend werd ik uh, wakker bij mijn ouders, want daar, uh, daar sliep ik vannacht. Ik zou ook de hele dag bij mijn ouders zijn. Uh, nu heb ik een sportabonnement bij een sportschool die overal in het land zit. Dus ik had ook even mijn sportspullen meegenomen. Ik denk, dan kan ik lekker gewoon om de hoek van mijn ouders, kan ik gewoon lekker even gaan trainen. Nou, uh, sportschoenen meegenomen, outfit. Ik heb ook zo'n uh, slotje meegenomen voor van die kluisjes, weet je wel, met zo'n uh, cijferslot. Want die heb je daar dus nodig. Nou, ik, vertel, ik heb inmiddels tien van die slotjes thuis liggen. Want elke keer vergeet ik ze. Oké, okay, tas ingepakt. Hop, naar de sportschool. Ik kom daar aan. Ik doe alles lekker in het kluisje. Slotje erop. En ik begin dus met trainen. Even op de loopband. Tot ik ineens denk... Oei, ik moet nog even mijn waterflesje pakken. Die lag in mijn tas, in mijn kluisje. Zie ik naar mijn kluisje. Zie ik dus dat ik geen slotje heb met cijferslot, maar een slotje met sleutel. En die sleutel, nee, die had ik niet bij me. Die lag dus nog thuis. Oh, nou, echt balen. Nou, ik twijfel op dat moment echt heel even of ik een maak ging bellen. Dat vond ik toch wat overdreven. Dus uh, ik ben vervolgens weer naar mijn ouders huis gelopen. Daar heb ik mijn autosleutel gepakt. Toen ben ik naar huis gereden om dat sleuteltje te halen. Terug weer naar de sportschool. Nou, ik kan je vertellen, dat is zo'n anderhalf uur later kwam ik daar weer aan. Eindelijk dat kluisje open. Dus op dit moment waren we ongeveer nou, al twee uur verder vanaf het moment... dat ik voor de eerste keer de sportschool binnenliep. En je zou bijna denken, meid, twee uur later, ga toch lekker gewoon terug naar huis. Nou, ik had zoveel frustratie dat ik gewoon zin had om even keihard te trainen. Heb ik ook gedaan, maar eindstand liep ik daar 2,5 uur later de sportschool uit. En niet omdat ik lekker aan het trainen was. Nee, ik stond uiteindelijk echt met tranen in mijn ogen. Ga je zo vertellen waarom? Eerst samber en dan dressed. Fleming en Meteor Het niet nodig, En dit is nieuw. Hoe was je dag? Waar moest je naartoe? Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry.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 Ja, Mijn hoofd ligt op je schouder en ik weet dit zijn. muziek. Zo je sluit me in je armen. juist vertelde ik dat ik vandaag een dagje bij mijn ouders was. Ik besloot lekker even daar om de hoek te gaan trainen. Toen ik het kluisje op slot deed, kwam ik er dus achter dat ik een slotje erop had gedaan waar een sleutel bij hoort in plaats van zo'n cijferslot. En die sleutel lag dus nog bij mij thuis. Uiteindelijk ben ik dus heen en weer naar mijn eigen huis gegaan om het sleuteltje te halen. Anderhalf uur later was ik weer terug, kon ik het kluisje openen en dus weer veilig op slot doen. Nou, toen uiteindelijk heb ik het sleuteltje in mijn schoen gedaan. Want ik dacht, weet je, het is een los sleuteltje, dat, dat is niet handig, dat raak je zo kwijt. Ik zeg eerlijk, door al deze frustratie van anderhalf uur heen en weer reizen. Ik heb alle frustratie heb ik er gewoon lekker uitgezweet en getraind. En ik ben er helemaal keihard voor gegaan. was echt een top uh, workout. Nou, ik was klaar. Ik loop naar mijn kluis. Ik doe mijn schoen uit. Geen sleutel. Geen sleutel. Nou, ik werd gewoon gek. Ik werd helemaal gek. Wat is dit? Nou, ik ben toen naar de balie gelopen. Hebben ze een sleutel gevonden? Nee, hadden ze niet. Nou, ik kan je vertellen, ik heb de hele sportschool ondersteboven gehaald. Op een gegeven moment na een half uur stond ik gewoon met tranen in mijn ogen. Ik wist gewoon niet meer wat ik moest doen. Ik heb huidig mijn moeder opgebeld. Ik zeg, mam, ik weet het echt niet. Ik word helemaal gek. Wat moet ik doen? Ja, zij zei, ga naar de balie. Misschien hebben ze hem gevonden. Nou, hadden ze niet. Uh, ik heb voor de vierde keer een ronde gedaan. Bij alles waar ik was geweest. Ik heb een gewicht opnieuw opgetraagd. Ik ben eigenlijk mijn hele workout opnieuw gaan doen, kan ik je vertellen. Totdat ik alle bankjes heb opgetild en ik uiteindelijk een sleuteltje vind onder zo'n bankje. Nou ja, ik was er, kan ik je vertellen, helemaal klaar mee. De hele dag druk geweest. Nou, inderdaad. Op je werk weer keihard geshased. Laat alles los, even tijd voor jezelf. Moet je toch... Pakken met huiswerk, Lars helpt je, lachend er doorheen. De late avondshow op You, de late avondshow. Laat mama's los, even tijd voor jezelf. De late avondshow met Lars, de late avondshow. Nou ja, goed, ik zit even op te kijken. 19.000 stappen, dat is dan wel weer lekker meegenomen. De Music, Lucas en Steve. En love on hold. Heb jij heel toevallig 1,3 seconden over vandaag? Ja, je hoort het goed 1,3 seconden. Want het kost je dus maar 1,3 seconden om het woord klok te typen op je mobiel. Dus dat betekent eigenlijk dat je met 1,3 seconden kans maakt om een heel lekker zakcentje te verdienen in een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Het enige wat je moet doen is klok sturen met een berichtje in de Q-app. Kom je in de uitzending, dan moet je alleen nog stoproepen. Doe je dat op tijd, dan weer in het laatst volledig uitgesproken bedrag. Dus, nogmaals, heb je 1,3 seconden over. Stuur dan nu het woord klok met een berichtje in de Q-app. Uh, zometeen ook Damiana David, Born with a Broken Heart.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 Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Fans van laanzinnig oh. voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor één ster beter leven slagersrookworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram maar 169. Geslaagd rijstje. Ja, zeg dat. Fans van voeren. Aldi, beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser en jezelf.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 Kamers. Goedenavond. Een medewerker van een gevangenis in Lelystad... heeft toegegeven dat hij in ruil voor geld verboden spullen naar binnen smokkelde. Zoals telefoons, anabolen en medicijnen. Hij had zeker vier gevangenen als klant... en gaf het huilend toe bij de rechter, meld Omroep Flevoland. Hij zei ook dat hij zich hiervoor altijd keurig had gedragen. In Washington is een 18-jarige man opgepakt... die met een geladen vuurwapen richting het Amerikaanse parlementsgebouw... het Capitool, rende. Hij liet zijn wapen vallen na bevel van agenten. Volgens de politie droeg de man een gevechtsvest... en lag in zijn auto een helm en een gasmasker. Zijn motief is niet bekend. En in een trein bij het Duitse Dree...